12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Koninklijk gezelschap bezoekt Torren en Weert. Populariteit Beatrix neemt toe, Maxima blijft het meest geliefd. En Taliban beginnen voorjaarsoffensief. De koninklijke familie is begonnen met een bezoek aan Weert. De koningin en haar familie werden net in de Limburgse plaats verwelkomd... met zeven salutschoten. Koninklijk gezelschap begon Koning in de Dag met een bezoek aan Torren. Na een toespraak van de burgemeester maakte het gezelschap een wandeling door het stadje. Onder andere koningin Beatrix liet een woestijnhavik op haar hand landen. Het bezoek aan Torren werd afgesloten met een optreden van de Koninklijke Harmonie van het stadje. De veiligheidsmaatregelen zijn streng. Overal langs de route zijn vanochtend honden ingezet die explosieven kunnen opsporen. De 220 agenten op straat zijn erop getraind om afwijkend gedrag te herkennen... Langs de route mogen geen stoeltjes staan... en tot op honderden meters is alle gemotoriseerd verkeer verboden. Koningin Beatrix stijgt in populariteit. De Nederlanders zien haar als een betrokken, meelevende en menselijke vorst. En dat blijkt uit onderzoek van Sinoveet in opdracht van de NOS. Prinses Maxima blijft het meest geliefd lid van het Koningshuis. En kroonprins Willem-Alexander is sinds 2009 iets minder populair geworden. Nederlanders zijn voor een monarchie, maar de meningen zijn verdeeld over hoe die moet worden ingevuld. Volgens de meeste mensen kan het moderner, vooral als het gaat om de jaarlijkse uitkeringen en eh, privileges. De troonwisseling moet volgens Nederland plaatsvinden in een jubileumjaar. Een derde ziet de troonwisseling graag in 2013 als koningin Beatrix 75 jaar wordt. En de meerderheid van de Nederlanders vindt dat de vader van prinses Maxima, Jorge Zorogeta, daarbij aanwezig mag zijn. De spoorwegpolitie heeft vanochtend een aantal treinreizigers beboet die op het spoor liepen. Ze zaten in een trein die ten noorden van Amsterdam stilkwam te staan, mogelijk nadat iemand aan de noodrem had getrokken. Vorig jaar werd het treinverkeer op Koning in de Dag ontregeld door soortgelijke incidenten. Wie vandaag op het spoor loopt, krijgt een boete van 200 euro. De politie in Urk heeft vannacht een charge uitgevoerd bij het huis van de burgemeester om daar zo'n 150 jongeren weg te jagen. In Urk gaan jongeren altijd in de konijnennacht na een avond drinken de straat op met scooters, vaak zonder uitlaat. Rond vijf uur vanochtend trok de groep jongeren naar het huis van de burgemeester. En daar spraken ze spullen in brand en ook gooiden ze met stenen. Negen mensen zijn opgepakt. In de grote steden is de konijnennacht Nacht relatief rustig verlopen. In Den Haag waren nauwelijks meer incidenten dan op normale uitgaansavonden. De politie in Amsterdam spreekt van een gezellige drukte. En ook in Utrecht verliep het feest relatief rustig. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Matsumoto zegt dat toeristen veilig naar Japan kunnen komen. In de ingezonden stuk in de International Herald Tribune wijst hij erop dat internationale organisaties hebben gezegd dat overdreven reisbeperkingen voor Japan onnodig zijn. Matsumoto vraagt toeristen en zakenlieden die informatie te vertrouwen en niet af te gaan op wat hij noemt sensationele berichten in de media. De minister schrijft ook dat veel Japanse bedrijven zich opmerkelijk snel hersteld hebben na de aardbeving, de tsunami en de problemen rond de kerncentrale bij Fukushima. De eurosceptische partij Ware Finnen staat niet langer afwijzend tegenover Europese noodhulp voor Portugal. Dat zegt partijleider Sojni in een gesprek met de Finse omroep. Het zou wel eens in het belang van Finland kunnen zijn om Portugal te helpen. Al mag dat niet ten koste gaan van onze autonomie, al dus Sojni. Bij de parlementsverkiezingen boekte Ware Finnen een grote overwinning na een eurosceptische campagne. Ze zijn nu de derde partij van het land. De partij waren Finnen vindt dat landen die zich in de schulden hebben gestoken zelf hun problemen moeten oplossen. Het Finse parlement moet zich nog over noodhulp aan Portugal uitspreken. Vliegtuigen van de NAVO hebben in Tripoli regeringsgebouwen aangevallen. Op het moment dat de Libische leider Gaddafi een televisietoespraak hield. In het gebombardeerde complex is een televisiestudio, maar die werd niet geraakt. De staatsmedia zeiden later dat Gaddafi doelwit was van de luchtaanval. Gaddafi bood opnieuw een bestand en onderhandelingen aan op voorwaarde dat de NAVO-acties stoppen. De opstandelingen zeggen alleen te willen onderhandelen als Gaddafi het veld ruimt. De Taliban hebben plannen voor een voorjaarsoffensief. In een verklaring waarschuwen ze voor een golf van aanvallen door heel Afghanistan. Doelwit zijn buitenlandse militairen, Afghaanse veiligheidstroepen en mensen die werken voor de regering. De Taliban raadde burgers aan de weg te blijven van legerbasis, vliegvelden, militairen, konvooien en openbare bijeenkomsten. Regeringsfunctionarissen en buitenlandse diplomaten hadden al voor een Taliban-offensief gewaarschuwd. Het weer, het is overwegend zonnig, in het zuiden ontstaan stapelwolken en er is plaatselijk kans op regen of een onweersbui. De middeltemperatuur varieert van 17 graden op de wadden tot 22 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en het wordt dan 16 tot 20 graden. AWB ah, verkeersinformatie met files op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij knooppunt Sint-Annabos 2 kilometer. En aansluitend op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Annabos en knooppunt Galder 3 kilometer. Dit is radio 1. Koninginnedag op 1. Voor wie had Rommel Roos nog? Voor alle prinsessen en voor de koningin. Rechtstreeks vanuit Limburg. Radio 1 is de Obi Live nu de Witte Stadje Tor. Kees Boonman en Wieke van der Wij. Ja, we gaan inmiddels alweer het derde of het vierde uur. Het vierde uur alweer in de Koninginnedag op Radio 1. Met uh, vandaag, of nu aan tafel, Ger Beukenkamp. Uh, die uh, scenario's heeft geschreven. U kent hem misschien wel. Van Emily of het Geheim van Huis ten Bos. Landgenoten, de televisiedrama's, De kroon... En de Prins en het Meisje en de speelfilm Majesteit. Eh, Renalde van Ditshuizen zit hier, de Weertkenner Chur Koppen. Eh, Koppen zit hier, omdat de koningin inmiddels alweer weg is met het hele gevolg uit Toren, waar wij nog wel zitten. Maar de koningin zit in Weert en daar gaan wij nu ook even naartoe naar Bart Kamphuis. Ja, op de paardenmarkt in Weert. Weert, waar de koning naar verluidt, al is gearriveerd. Enige hilariteit zojuist. Want er werd uitgebreid gewaarschuwd voor de zeven saluutschoten... die hier zouden klinken, dat we daar niet van zouden moeten schrikken. Maar uh, die hebben we helemaal niet gehoord, die saluutschoten. Op een gegeven moment kwam de mededeling dat de saluutschoten al waren gelost. We hebben daar niks van gehoord en zijn er dus ook niet van geschrokken. Hier op de paardenmarkt dus, een van de thema's in Weert. Paarden, uh, ik, ik, ik sta hierbij. Dit, dit is Ik zou zeggen, het is een pony... Nee, het is het kleinste paardenras ter wereld. Het kleinste paardenras ter wereld. Ja, ja het kleinste paardenras ter wereld. En je staat hier een beetje achteraf, hè? Achter, uh, achter de hekken. Ja. Mag je straks niet optreden voor de koningin? Ja, straks wel. Om twee jaar mogen wij ook weer optreden. Maar dan is de koningin al weg? Ja, dan is hij al weg. We hebben vanmorgen ook al een show gehad. Ja. Nou, een uh, iets ander uh, maatje paard, <laughs> als ik het even zo mag zeggen, is uh, dit is een Friespaard. Hè? Ja. Dit is een Friespaard. Ja, en u staat hier al helemaal in het gelid straks om voor de koningin op te treden? Ja, we hebben aan de, br aan de brug gestaan als erewacht. Ja. Dus, en daarom staan we nu nog steeds klaar. Het ziet er allemaal prachtig uit met uh, uh, uh, siertuigen. De, de paarden glimmen prachtig. Wat is dit, mevrouw? Uh, dat zijn gewoon uh, kraaltjes die voor de sier dus opgenaaid worden. Ja. Merken die paarden nou ook dat er iets spannends gaat gebeuren? Uh, ja, ze vinden het heel erg leuk om als groep uh, ja, gewoon iets te doen. Ja. Dus, en dat merk je dan ook. Dan zijn ze wat meer gespannen. Oh. En ze gaan eens wat, wat draaien en zoiets. Maar ze, over het algemeen vinden ze het gewoon hartstikke leuk. En wat dat gaat u doen, hè? Met z'n achter, geloof ik. Ja, we gaan carousel rijden. We zijn showgroep LeWinnen. We doen met, met een achttal doen we carousel rijden. Met tweeën pas de deux. En dan heb je wat, een half wat. En ze doen nog voetballen, dus... Voetballen ook nog een ja. keer? Mijn grote oranje bal. <laughs> oranje, natuurlijk. Welke kleur kan de bal anders hebben? Degene die dit allemaal uh, verzonnen heeft... want er staat nog veel meer op het uh, paardenprogramma... als ik het even zo mag zeggen, is uh, Aloïe Heijmans. Um, het is, ja... Uh, Weert probeert de paardenstad van de omgeving te worden. Nou, Weert probeert dat niet alleen. Uh, Weert is dat uh, al jaren. Als dat je nagaat uh, dat vanaf 1563 een Weert paardenmarkt wordt gehouden... Dat wij hier eh, toppaarden eh, opleiden eh, voor de Olympische Spelen, voor het wereldkampioenschap. Dat we hier topruiters hebben. De eh, wereldkampioen eh, aanspanningen Rini Rutjes. Dan eh, kun je lang en breed eh, praten. Maar eh, wij zijn paardenstad, van vroeger uit. En dat zijn we nog steeds. En de koningin is een Amazone? En de koningin eh, inderdaad eh, houdt van eh, paardrijden. Ze is zelf een zeer goed ruiter wat ik begrepen heb. Ze is eh, beschermvrouwen van het eh, Friese stamboek. En dus heeft ook het Friese paard hier een heel belangrijke rol vandaag in Weert. Ja. Wat staat er nog meer op het programma... behalve dan uh, ja, die, die prachtige zwarte Friese paarden... die straks met z'n achter een carousel gaan uh, doen en een pas de deux, heb ik begrepen. Ik zie voor me op de paardenmarkt uh, ook kinderen rondrijden op, uh, op, op pony. Dat zijn wel ponies, hè? Ja, dat zijn uh, inderdaad uh, ponies. Grappig eigenlijk dat die ponies groter zijn dan het kleinste paardenras ter wereld... waar we hier rechts naar kijken. Als dat je het hebt over uh, ponies, dan heb je ook weer uh, diverse rassen in. En uh, waar je nu naar kijkt, dat kleinste paardras, dat is een Shetland uh, pony. Ja. En uh, dit, de, de, dit is dus een andere maatvoering, dit type pony. Ah, er is wat hoog gezelschap in aantocht. Oh, kijk eens, daar heb je Willem-Alexander en Maxima. Ja, ja ik uh, ben ook uh, verrast dat ik ze nu uh, zo op twee meter afstand uh, mag uh, aanschouwen. En uh, ja, het is dan radiopubliek, maar uh, wel een Alexandre, maximaal zijn zien uh, er beeld schoon uit. Oké, okay, en daar weet uh, Jeroen Wilaert uh, elders hier in de buurt vast veel meer van. Ja, aan de andere kant van de piste, uh, Bart. Op een dag van contrasten. Want uh, terwijl Torn zo langzamerhand weer langzaam uh, zichzelf wordt als het serene oude witte stadje, uh, explodeert, weert hier... op een uh, aardige, sympathieke, zonnige, oranje manier. Uh, dat paardenterrein, daar is een tribune neergezet... Uh, die biedt plaats aan 2000 mensen. En volgens mij zijn ze er ook alle 2000. Echt, peilt hier uit. Op uh, de dag uh, waar burgemeester Straus van Thorn het al had... over uh, ja, een pijler van de identiteit... Een pijler van het wijgevoel. In Torren was vooraf misschien nog enige sepsis over uh, aantallen publiek. Viel in het centrum van het dorpje, of stad moet ik toch zeggen, heel erg mee. Nou, hier is het dus ook weer de vaste opbouw van de afgelopen jaren: eerst zo'n kleine gemeente en dan een veel grotere dimensie in een grotere stad. Hier Limburg, Weert, die paardenstad, is uitgelopen voor Oranje. Maar heel opvallend ook, de weg uh, ernaartoe. Um, in, langs de kanten van uh, de gewone provinciale wegen... Langs, die, langs de straten van de dorpjes waar het eerst doorheen ging... stonden toch ook wel behoorlijke plukken mensen. En dan de snelweg op. Viaducten vol met mensen, parkeerplaatsen van pompstations vol met mensen die naar de stoet keken. Een stoet die overigens heel strak georganiseerd geëscorteerd werd door motoragenten informatie ervoor. En motoragenten erlangs met agenten, heel veel agenten ook op de viaducten. Aan alle veiligheidshoeken en gaten is gedacht. Kijk ook naar een bereden agent hier tussen de struiken achter het paardenparcours in uh, Weert. Kijk naar de steltloopsters. Allemaal heel zonnig voor enorm veel publiek na die plukken langs de wegen en op de viaducten van de snelwegen. Okay, Pak jij Jeroen. nog iets? Nee, Jeroen nee, en Bart, wij horen jullie uh, zo natuurlijk uitgebreid over Weert En we horen straks ook meer over de geschiedenis van Weert met Weertkennetje Koppen. We hebben natuurlijk niet te vergeten ook muziek van G. Reinders. En we spreken met Ger Beukenkamp, de scenario schrijver. Maar eerst even nog, uh, Renildus van Dithuizen. Uh, u weet alles uh, van dit soort dagen en van het Koninklijk Huis. Uh, twee jaar na die ramp uh, Koninginnedag in Apeldoorn... Uh, wat vindt u van deze dag tot nu toe? Nou ja, vorig jaar zeiden dus ze in Middelburg: de koningin zelf: u heeft mij ons mm -hmm. koninginnendag teruggegeven, want het was natuurlijk toch een beetje zenuwen. Nou ja, en dat bevestigt zich nu tot nu toe. Want we, hè, het loopt zich er prachtig uit, mooi weer. Nou ja, het is uh, eigenlijk zoals het is. En men moet toch niet onderschatten... dat horen we net ook aan die reportages... hoe blij de koninklijke familie Nederlanders maakt... door te komen in die, in die steden. Want die zijn toch mm. helemaal opgewonden in het algemeen. Als zij een bezoek brengen ergens, waar dan ook... dan staan mensen al weken bezig, kinderen moeten liedjes zingen... en dat hoeft niet zozeer van de Oranjes. Maar dat heeft zo'n onuitwisbare indruk. Het was laatst, was, waren ze ook ergens in een stadje... en toen zei ze, ja, maar u hoeft dat allemaal niet te doen... allemaal de hele stad hier ook wit geverfd en dus zo hoeft niet... Maar toen zei die burgemeester, zei, maar u moet eens weten, wij, onze stad is 700 jaar oud. En het is de eerste keer dat er iemand van het Huis van Oranje is. Dus het is een enorme blijdschap die zij brengen. Dat moeten we niet onderschatten. Nee, u maakt steeds aantekeningen, zie ik. Nou, ik heb even... schrijft u op? Nou, ik zit gewoon even... Nou, ik hoorde net dat... De NOS die heeft een enquête ja. gedaan dat 75% toch voor de monarchie is. Het is ja. Ja, dus tijdens belangrijk... de uitzending omhoog gegaan. Ja. Dat inderdaad. weet ik niet. Maar wat ik heel belangrijk vind, want daar kan ik even op inhaken dan. Want uh, je hebt natuurlijk drie draagvlakken onder de monarchie. Dat is de dynastie zelf, die moet het willen. Tweede is de politiek, die wil het vaak niet. Hè. loopt dat een die... beetje te mopperen. Ja, loopt te mopperen. En het de derde is het volk. Maar die moppert die wil sowieso, het. maar die willen het wel. Die willen het dus wel en dat mag je niet voorstellen. Ja, maar ze willen er niet voor betalen, volgens uh, Marianne. Ja, Paul. maar dat was een flut. Horst even, daar gaan we niet op in. Ja. Nee. Goed. Uh, we gaan dus naar uh, Gerbeukenkamp. Want de levens van zogenoemde gewone mensen zijn interessant zodra ze in conflict komen met zichzelf en met hun omgeving. Zegt hij. Het is te opvallender dat uh, Beukenkamp in Menig Scenario... nou juist alles behalve gewone mensen tot hoofdpersoon heeft gekozen. Dus uh, u kent misschien het stuk Emilie of het Geheim van Huis ten Bos, Landgenoten. Nou, Kees noemde ze net al de kroon, de prins en het meisje. En uh, de film uh, Majesteit. Nog niet zo lang geleden. Um... Ja, over de mythe van het Koningshuis gaan we praten. U hoorde hem net al even. Goedemorgen, Gerbeukenkamp. Ja, um, koningin Beatrix heeft ooit eens opgemerkt... naar aanleiding van uw drama's... dat u probeerde de monarchie uit te hollen... Is dat stiekem een beetje zo? Dat is stiekem wel een beetje zo. Alleen, uh, ik, ik benader de, de monarchie nooit zo. Niet met voor- of uh, uh, tegenargumenten. Dat ze niet in, in politieke zin. Maar wat mij altijd zo ontzettend treft in het geheel... is dat wij deze mensen iets verschrikkelijks aandoen. De, het, ge, de, de, het gezin, het de huis van Oranje. We sluiten ze op in onze sympathie. We laten ze, dat zie je hier twee meter vandaan door zo'n straat. We laten ze hier wandelen aan, aan de touwtjes van onze sympathie. Het zijn marionetten geworden. En dat. dat de koningin is, is onschendbaar. Ze mag niet zeggen, alleen de regering is verantwoordelijk, ze kan zich inderdaad dus niet uitspreken. Dat is een kooi waar. Ik begrijp wel dat ze eruit kunnen stappen, maar dat ja. heeft zo enorm veel consequenties. En ik vind dus, dat kun je mensen niet aandoen. U, u, bent, u bent li lid van het Republikeins Genootschap ja. ook, ja? Maar goed, toch kiest u steeds weer die oranje's als hoofdpersoon. Ja, maar dat ze is niet u wel. Niet als karakter, maar wel in de positie waarin ze gekomen ja. zijn. In karakter zijn ze net zo interessant als, als Mieke van der Wij of wie dan ook. Het gaat erom dat zij in deze onhoudbare positie terechtkomen. En dat er dus niets kan gebeuren. Als je, schoon doch, je, je oudste zoon thuis komt met, een, met de dochter van een Argentijnse massamodenaar, om er iets te noemen. Ja, dan heb je een probleem. Terwijl als het in andere gezinnen. Gelijkbaar een ander probleem zou zijn. En daarom is alles wat binnen die monarchie gebeurt, binnen, die, binnen dat huis van Oranje, zo ontzettend uh, een dramatisch interessant. Ja, maar u denkt dat ze lijden uh, van die taak die ze hebben, maar het valt misschien toch wel ik, ik kan het net zo goed bevestigen als u kan bevestigen dat ze het leuk vinden. Dat ja. weten we niet. Maar ja. ik ga ervan uiten dat ze er problemen ze, mee hebben. Dat want ze lijden? Dat, dat ze wel lijden, ja, af en toe. Ik, ik, ik liep gisteravond door het stadje oh ja. hier en toen dacht ik... my god, je zal hier toch doorheen moeten morgen... Op, met die mensen, met die gekke hoeden op. Ach, dat is een uurtje. Ja, dat is waar. Het zijn ergere dingen, dat is waar. Maar dit is nu maar één dag dit gebeurt natuurlijk ja. dagelijks. Rendeel is dus van Ditshuizen, die... Ja, nou ja, ik denk dat inderdaad leiden ze zeker... maar de voordelen zijn voor hen nog steeds kennelijk groter dan de nadelen. Want ze kunnen inderdaad zeggen, nou, we doen het niet meer. want wat ik net zei, één van de drie draagvlakken is de dynastie zelf. En als die niet maar wil, dan zegt hij, nou, tabé, we doen het niet meer. En er is niets wat daarop wijst? Nee, dat precies. Dus ik denk naar verhouding. het Ja, nog leuk. dat is niet helemaal waar. niets wat erop wijst. Net werd koning Willem III weer aangehaald. En er werd ja. koning Gorilla overgenoemd. Maar die lijkt dus nogal hierin Willem-Alexander. Eh, Juliana zei ooit... Wie ben ik dat ik dit doen mag? Ja. En Willem-Alexander denkt... Wie ben ik dat ik dit doen moet? En dat was precies hetzelfde wat koning Willem III... Die we nu allemaal de Gorilla noemen. Maar die wilde ook niet. Die vluchtte naar Engeland. Om haar, omdat zijn vader vrij plotseling overleed... Toen dacht hij, oh god, nou moet ik het gaan doen. Die vlucht ja. naar Engeland, is met drie ministers teruggehaald... en zei dus, nou, als ik het dan doen moet, dan zul je het weten ook. En dat heeft hij zijn hele leven gedaan. En dat denkt Willem-Alexander ook. Dus ze zoeken hun grenzen op, ja, de voorbeelden kennen we wel... om, uh, ja, tot hoever kunnen wij gaan? Ja. En dat is een, daar zit verzet in. Hij kan niet, niet echt zeggen, ik stop ermee, maar hier zit verzet in. En uh, nou ja, dat is mijn interpretatie natuurlijk. Het, het, het Emilie of het geheim van Huis ten bos dat eigenlijk het eerste succes, hè? Ja, het ja. Er het was, het was veel over te doen in de tijd. Toenmalig staatssecretaris van Cultuur Aad Nuis, die gaf jullie gezelschap toetsteen er geen subsidie voor... Nee, want het geen... was kwetsend... Ja. Was dat zo bedoeld? Uh... Nee, nou ja, ik schreef toen voor een heel klein ja, ja. amateurclubje am in Amsterdam... en we moesten gauw iets hebben. En ik dacht, ik heb nog nooit die koninklijke familie als gezin gezien. Gewoon als een, ja. als, als een, als een sitcom, een, een ja, familiedrama. Dus dat hebben we geschreven. De vader heeft het opgepikt en die heeft het uitgezonden. En dat was tamelijk uniek, bleek achteraf. Ja. Omdat de koninklijke familie toen nog nooit zo intiem was voorgesteld. En daarna ja. is het uh, een beetje ja. een booming geworden. Ja, die... Uh, Actrice Ineke Veenhoven was eigenlijk de eerste die Beatrix gestalte gaf. Hè? Ja. Toen in, uh, in dat uh, stuk. Uh, eerst dus in Emilie en later in uh, Landgenoten. Ik, uh, ik sprak haar uh, eerder. En uh, uit het interview dat ik met haar had... blijkt vooral de bewondering van de zaal voor Beatrix. Uh, wat je dus wel merkt als je majesteit speelt... Uh, dat je dan toch wel ongelooflijk veel uh, oranje fans in de zaal hebt. Maar als je opkomt, dan gaat er toch een zucht door de zaal. Het gaat absoluut een zucht, want ze accepteren. Het publiek accepteert op dat moment. Ik denk nog meer dan wij film. Want dan kunnen mensen in de huiskamer zeggen: Nou, ze lijkt dat toch voor geen meter op? Nee, dat daar lijkt ze helemaal niet op. Maar in de zaal accepteert het publiek het. En dat, dat, dat, dat is. Dat is zalig om dat te horen. Ja, dat is opvallend hè, dat zij dat zegt. De, de, het publiek accepteert dat. En dat geldt ook eigenlijk voor andere actrices. Karin Krutsen nog ja, onlangs in ja. die film en Majesteit. En Willeke van Ammerooi die haar nu gaat spelen. Ja, ja. Dat is, heel vreemd. dat is iets heel vreemds. Dat zit natuurlijk niet alleen bij bekende uh, monarchen. Dat geldt bij elk bekende politici in film. Het publiek uh, maakt een klik in zijn hoofd en zegt dat is hem. Het rare is dat als ze lijkt, ze lijkt. En net als Harold Merren, die dan zo ontzettend op Koningin Elisabeth leek. Nou, als je die twee naast elkaar ziet is het uh, nee. totaal geen totaal, uh, groot verschil. Het publiek projecteert. Er is een bekende beeld erin. En hoef je maar één klein ding of een goede pruik op te zetten. Of een klein beetje. En dat is een leuk principe is dat. Ja, het is ook de fascinatie natuurlijk. Voor iemand met zoveel macht en zo ver weg. Ja, en die dan, die dan inderdaad op de, op de, thuis op de bank met sigaretjes zitten roken. En uh, ja, ja dat, is, dat is een groot genoegen voor het publiek. Het punt is altijd, al vind ik altijd wel, dat je er geen satire van moet maken. Je moet het serieus blijven doen. En dan, dan is het op zijn mooiste. Want waarom je moet... moet je er geen satire van ja, maken? Dat mag wel, maar dan, vind ik, dan wordt alles ongeloofwaardig. Als je, satire, als je zegt, wij gaan nu satire Zal maken. Sanne Malle de Vries bijvoorbeeld. Ja, ja daar is overigens niks op tegen. Nee. Maar als je zegt, wij gaan nu grapjes maken. Ja, dan kan weer alles. Dan kun je de koningin op de wc zetten, op wat Engelsen. Doen met spitting image, maar dat vind ik totaal oninteressant. Ja, kunt u zich eigenlijk een land voorstellen, namelijk Nederland, zonder een koningin en zonder een koning en dus zonder een monarchie? Ja, dat is heel goed voor te stellen. Waarom zou dat niet kunnen? Ik ben niet zo verschrikkelijk anti-monarchistisch. Ik zie ook wel, dat, dat hebben we het gisteravond met Renaldo erg over gehad, dus er zit niet... wel nou, zei ja. Rijn Nildes of over Oké, okay, Rijn Lastige naam, excuses. dan. Nou ja. Het is meer dan alleen een politiek uh, systeem. Ja. Uh, het is ook natuurlijk de cultuur. De, nou, het zie je vandaag, vandaag de, de, de geschiedenis. Er de, de, komt nou weer een tentoonstelling in het lo over de jurken van... Maxima, kun je lacherig over doen, maar het is, het is een enorme cultuur. Nou, het is toch ook leuk, het ik, van de straat. Dat vind ik, dat vind ik absoluut een heel aantrekkelijke kant. Ik, ik permitteer mijn enige dubbelzinnigheid ook ja, op dit precies, want het levert uw idee op. Ja, en ook succes. Dat is waar, dat is waar. Dat vind ik nog zeer betrekkelijk, maar dat is natuurlijk ook zo. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik, ik permitteer me een soort middenpositie. Maar wat mij betreft mogen ze ook wel weer weg, eerlijk gezegd. Ja. Er zijn natuurlijk ook de nodige schandalen en vreemde praktijken geweest. Hè? De een Greet Hofmans. Mabel Wisse smit met de Klaas ja. Bruinsma, de Affaire Margarita enzovoort, enzovoort. De, de, de, stelt het wat voor eigenlijk? Of doen ze het bij andere koningshuizen beter wat dit, wat dit betreft? Oh, het dat wordt natuurlijk dat, ook ik, een beetje Ik denk bij. Dat, dat, dat, dat, nee, dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Ik, ik, ik behandel de, de Oranjes zoals je een gezin zou handelen... wat ik al zei, als uh, Oranje het ook een familiebedrijf. En dan komt er een, een, een, een zoon aan die, met een mevrouw... die heeft een relatie gehad met... Uh, een onderwereldbaas. Ja, dat zou je, elk gezin zou dat een hoop uh, gedonder overal geven. Overal is wel eens een accufietje. Overal is het wel eens een akkefietje. Het aardige van de monarchie is dat het echo... de echo veel groter is dan wanneer het bij de buren gebeurt. Maar in de kern, en dat is het mooie van, van verhalen en van drama... is dat in dat gezin ook gebeurt. Ja. Renildus van huis, als, als je dit zo hoort... Ik bedoel, een beetje een soort haat-liefde-verhouding met de monarchie... Uh, en overal is wel eens een akkefietje, zoals ik dat dan uh, gemakshalve noem. Dat geldt natuurlijk voor alle Koningshuizen. Is het net Oranjehuis? erger, anders of minder dan anderen? Nee, dat is een beetje gelijk, denk ik. Want, maar ja, het aantrekkelijke blijft dat ze natuurlijk... ze het het menselijk leven. En dat vindt iedereen natuurlijk heerlijk. Want dat zie je uitvergroot in zo'n familie. En daarom is het ook voor drama geweldig natuurlijk. Want die mensen bestaan of hebben bestaan. Maar doen allemaal wat wij ook doen. Alleen, dat, dat, dus dat zal de enorme aantrekkingskracht leveren tot ja. op. Zullen we nog even Ineke Veenhoven aan het woord oh, laten? Leuk. Ja, dat is heel leuk. Uh, dat is, uh, we horen nog even een stukje uit het gesprek wat ik met haar. Had. In de voorstelling um, heeft, uh, krijgt uh, Beatrix kan slecht slapen. Maar dat een landgenoot, dat he, weet he, je he. natuurlijk niet. Maar dan verschijnt in haar droom Pim Fortuyn. En die droomscène die hebben wij gespeeld. Meneer Fortuyn, ik ben blij dat wij elkaar eens gesproken hebben. Ik weet nu wat mij en het Nederlandse volk bespaard is gebleven dat u ooit besloten heeft om niet onder uw gebrek aan privacy te leiden... en dus ons allen meenam op uw uitstapjes naar de dark rooms van onze samenleving... is een volstrekt ziekelijke houding. Ik ben er na dit gesprek van overtuigd dat The Darkest Room zich daar in uw hoofd bevindt. Goedenavond. Ja. Nou, mooi gedaan, toch? Hè? Ja, dat is mooi gedaan. Maar nee, zij was dus de, de, de oer-Beatrix. Er zijn een heleboel andere Beatrixen. En, en, en nagekomen, al die actrices, die, die kregen ook een soort bewondering voor haar. Of, of zie je daar uh, iets mee gebeuren? Nou, dat is met in ieder geval wel gebeurd. Ja, ja. dat was duidelijk ja. te horen. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, goed, bewondering is, dat kun je hebben voor iemand die, die een functie uitoefent waar je het totaal niet mee eens bent natuurlijk. Ja. Maar ja, ik denk dan altijd. Maar uh, een, een, een zangeres die vals zingt... zeg je ook niet. Ja, maar ze zingt wel heel erg goed vals. Laat hem maar doorzingen. Uh, dat, dat geldt voor de koningin natuurlijk ook. Is er ooit een uh, veel reactie gekomen? Ja, ooit heeft ze dus kennelijk iets, iets gezegd, koningin Beatrix, over uw werk. Ja. Wat met de gelegenheid waarvan was dat eigenlijk? Ja, dat was... De, ik meen ergens in een gesprek... Uh, tijdens het uh, Hollandfestival met, oh. met de chef daar ergens. Ik weet het niet waar het was. Maar natuurlijk zeggen ze niets. Uh, ik, ik hoop dat natuurlijk wel. Een deel van mijn werk is ook om ze uit te dagen om wel iets te zeggen. Dus hoe meer onzin ik zou verkopen, serieus bedoeld, hoe meer zij uitgedaagd worden om te zeggen hoe het wel zit. Maar het is tot op heden nog niet gelukt. Nee. Wie? Ja. Wie, van, van, door wie bent u van het Oranjehuis eigenlijk het meest gefascineerd? Uh, oh, dat is een goede vraag, dat is een goede vraag. Ik denk toch wel door Willem-Alexander, die echt overal tussenin zit. En waar je echt uh, denkt van, ja, ik, ik, ik, ik heb er helemaal geen zin in. Maar ze zullen het weten. Ik ga buiten kopen, ik hoop, ik ga met vreemde dochters trouwen. Ik, ik doe precies wat ik wil. En ze, ze fluiten mij maar terug. Ja, maar dat doen ze ook. Ze worden ook teruggevloed. Ja, maar dat dat, daar, daar is heeft hij zin, een soort plezier door. in. En ik denk dat hij dat opzettelijk doet, om teruggevloed te worden. Dat hij oh, daar een dat, soort genoegen dat, in heeft. Dat is een, een spannende gedachte. Dus hij ja. gaat steeds verder om ja. uiteindelijk teruggefloten te worden. Ja, dat denk ik. Dat hij daar een soort genoegen in dus heeft. Hij zoekt nee. het Zij noodzor. willen toch dat wij er zijn. Dat is een beetje zijn, mm. zijn credo. Ja. Nou, dat hij lijkt mij is... nee. Dat nee. is hij toch zoveel. Is hij opgevoed erin dat hij die taak gaat doen. Maar op zich, de kritiek die u dan ook levert. Je kan natuurlijk zeggen dat kritiek is een vorm van loyaliteit sorry, Zo sorry, sorry, het ik niet, uh, kritiek is. Kritiek is ook een vorm van loyaliteit, zou je bijna kunnen zeggen. Oké, okay. nou, wij gaan uh, toch even naar uh, de echte Oranjes. En Bart Kamphuis is daarbij. Ja, Bart. die Willem-Alexander, een van die echte Oranjes, die is uh, in aantocht. Hier in de Hoofdstraat in Weert. Waar het uh, werkelijk uh, dik staat achter de dranghekken. Het gaat er natuurlijk om, wat krijg je er van te zien? Of wat krijg je er misschien niet van te zien? En... Mevrouw hier die is een, een hele ja, balanceeract aan het uitvoeren op de vensterbank van een, van, van, van, van een huis. Het is, geen, het is niet uw huis, neem ik aan. Nee hoor. Nee, dat is van mensen die aan de hoelenmarkt wonen. Ja. Want, uh, vertel eens, hoe, hoe staat u er hierbij? Uh, een beetje wiebelig, maar uh, het is niet zo heel schuin. Dus het, ik heb hier fantastisch uitzicht. Ja, want u, u wint ongeveer een, een metertje, hè? Wat zegt u? U wint ongeveer een metertje. Van de grond af, ja. Ja, ja. En u heeft zicht op. Uh... Nou, op de hele Oelemarkt. Dus ik kan de koningin komen aanzien komen. En wat er allemaal gebeurt hier, dus ik sta hier echt fantastisch. Ja, maar staat het? houdt u het nog vol? Want uw arm begint al een beetje te trillen, zie ik. Mijn man staat naast me, dus daar kan ik een steuntje van verwachten. Okay, ja. U bent er om haar op te vangen als het nodig is? Zeker, dat ga ik zeker doen. Ja, maar ik, ze is heel tijg, hoor. Ze redt het wel zo, hoor, denk ik. Maar ja. voor de veiligheid sta ik hier. Ja, nou, het is in ieder geval een, een prachtig gezicht, hoor. Deze wat oudere vrouw op leeftijd in een balanceeract op een vensterbank... om vrij zicht te hebben op het koninklijk gezelschap dat, dat in aantocht is. Ja, we zijn. Een... Ja, we gaan uh, we gaan naar muziek. G Reinders met de South Brass Band. Kunnen we? Ja, zeker. Oké. Okay. ik voor wanneer in een kempel Allebei Aat en vries Vertuffen De wijde Wereld in En zingen nog Altijd ons Eigenwies Verlezen dan die buur Die vooral joren gelezen gehad Zou je willen hebben Bezoeken verre lijn de kust en de keur, en ook als toen al nog steeds kijkt, ik ben heur, dat teken ik veel, want ik wil. Met zo'n respectje Lady Gaga call En dus, en G komt even bij ons aan tafel zitten en dat is ontzettend leuk, want ondertussen hebben wij namelijk uh, verbinding met Amsterdam. Met het Vondelpark in Amsterdam, daar is Huub Stapel. Dag meneer Stapel. Goedemiddag mevrouw Van der Weij. Ja, en hoe gaat het daar in het Vondelpark? Het is hier een soort van georganiseerde chaos, maar wel heel erg gezellig. Ja, je kent geen Reinders, hè? Uh, vrij goed, ja. <laughs> ja, maar nou, we <laughs> zitten hier aan tafel, Gij. Ja, Huub, weet jij het uh, toch? Ja, je geeft het goed. Het is hier een wende, maar wel heel erg leuk. En ook fijn weer. Het waait Het is fijn weer, maar het waait gaat Het waait een beetje hard. Nee, dat ben ik wel blij om. Maar Huub Stapel, als rechtgeaarde Limburger... had je toch hier in de straatjes van Thorn moeten zijn, of niet? Ja, ik ben ook een rechtgeaarde Republikein. Ik weet niet of dat genoeg zegt. Dat schijnt toch verrassend vaak samen te gaan. Dat schijnt, ja. Maar ik had gisteravond en morgen weer... Ja. dus dat is ook vrienden, nou, Het is mijn enige rustdag in de week, dus uh, ik doe het een beetje rustig aan. Oké. Huub, meneer, gaan we wat zingen? Uh, zeg, toe het maar. Oh, dat vind ik... Ja, dat blijf ik erop en neer <laughs> Ik bel je op. Is goed. Ja. ja. Hé, hey, uh, hey, uh, Huub, nog heel even. Uh, in Amsterdam is uh, natuurlijk uh, georganiseerde chaos, maar is er nog verder iets over te melden? Of zeg je nou business as usual? Uh, business as usual, ongelooflijk druk. Dat zal uh, niet het minst, het minst uh, komen door het mooie weer. Ja. Uh, maar het is, het, ik heb het de laatste jaren in het zonnepak nog niet zo druk gezien. Ja. Dus uh, ik denk dat het een combinatie is van weer en, uh, en, en gelegenheid. Ja, en heb je al ontroerende kindertjes uh, ge, geld gegeven? Uh, nog niet, maar dat ga ik zo doen. Maar het stipt er hiervan. Nee. Je weet niet waar je moet, je moet beginnen en je weet niet waar je, waar je moet ophouden. Want het is van viool tot eieren gooien tot in hangmat hangen. En, het gaat waardoor, dus ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik moet eerst geld gaan halen, vrees ik thuis. Ja, nou ja, wij hebben hier uh, genoten van de muziek van G. Reinders en uh, de blaasmuziek. En dus, dat heb je gemist of heb je naar de radio geluisterd? Dus ik, heb het, ik heb het een beetje gehoord over de, okay. over de verbinding via Hilversum. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, ja, veel, nog, nog veel plezier daar. En uh, ja. dankjewel, G. Reinders. Wij gaan namelijk, als je het goed vindt, Huub, even nu met stadsgids Tje Koppen praten van Weert. Ken je die? Nou, hij zal weg, hij zal weg. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, dag, meneer, uh, dag, meneer Kopp, hè? Ja, ja u zit er al die tijd uh, uh, uh, geduldig, geduldig, te wachten. Nou ja, Weert is nu aan de beurt. He, we hebben al gezien paarden, traditionele schutterijen, meisjes die de flikvlak uh, uitvoeren. Ik denk dat geen van ons aan tafel dat, uh, dat, dat uh, nadoet. En uh, niet meer. <laughs> nee, nee, niet Likt meer. Maar goed, uh, <laughs> de highlights van de route en de geschiedenis van de poort van Limburg, zoals Weert heet. Uh, dat weet u alles van. Uh, u, u bent ondertussen 78 jaar, hè? Dus zelf eigenlijk ook al historisch. Uh, historische... Bijna, ja, nog in een, ja, een maand. <laughs> ja, waar komt die naam Weert vandaan, eigenlijk? De naam Weert, ja. die is, uh, dat betekende eigenlijk uh, droog land, ja. te midden van water. Ja. Kijk, want vroeger waren die streken moerassig en waterrijk. Ja. En dat kwam omdat ze daar lagen te midden van peelgronden... Ja. Had je tussen die peelgronden hier en daar wat hoger gelegen droge stukken... en die noemden ze dan de waarden of ook wel de weerden. Ja. En op die hoger gelegen stukken, ja. daar vestigden zich dan volkstammen... Ja. en zo ontstonden dan nederzettingen die weer uitgroeiden tot steden en dorpen... Ja die dan een naam kregen waaruit je af kon leiden... dat ze op een van die waarden of weerden gelegen waren. Ja, dat Weert heeft wel een, een, een, een rijke geschiedenis gekend. Ik, heb, ik, ik las er iets over, in verschillende perioden heel rijk... en dan opeens viel het weer en dan kwam het, ja. het weer op. Ja, uh, kijk, uh, waar Weert lag, dat was eigenlijk hele slechte grond. Het enige wat daar goed groeide, dat was gras. En wat moet je met gras doen? Dat kun je dus uh, voeren aan de schapen. En dat de deden ze ook. Hè. Ze hadden veel schapen. En uh, als je veel schapen hebt, heb je natuurlijk ook veel wol. En als je veel wol hebt, dan kun je daar garen van spinnen. En als je garen gesponnen hebt, dan kun je daar laken van weven. En dat deed ze dus een Weert. Het Weert Laken, dat werd dan... Uh, als, het, als het dan uh, klaar geweven was en gewassen en zo... Dan werd dat naar Antwerpen en Bergen op Zoom vervoerd. En Weert had in... In de 14e, 15e eeuw hadden ze eigen lakenhallen in Antwerpen okay. en in Bergen-op-Zoom. Dus dat was een geweldige stad. Wow. En natuurlijk hadden ze toen ook uh, geld. veel geld. Hè? Ja. En toen is het eigenlijk uh, door de 80-jarige Oorlog uh, weer een ja, beetje ja, in de kwam geraakt. Hè? Ja, ja, eigenlijk is dat toch uh, uh, iets eerder begonnen. Kijk, in het midden van de 16e eeuw, toen brak daar de pest uit. Ja. En dat is een heel besmettelijke ziekte. Uh, op het eind van de van 16e eeuw, zo 1568, toen werd de laatste graaf van het kasteel, de Graaf van Horne, in Brussel onthoofd. En dat was het begin van de tachtigjarige oorlog. Dan met zijn belegeringen, zijn plunderingen. En omdat zij daar net lagen dus, ja. tussen ja, de, 15, de, 16, de zuidelijke, ja. noordelijke en zuidelijke Nederlanden... werden daar nogal wat oorlogen uitgevochten. Ja. En toen ging het dus bergafwaarts de grafwaarts... Toen gereden. werd in 1702 werd het trotse kasteel van de graven van Horne totaal kapotgeschoten. Ja. En toen verviel ook weer tot een landelijk provinciestadje. En dat is zo gebleven tot het begin van de 19e eeuw. Met de aanleg van de Zuid-Willemsvaart kwam de handel weer een beetje op gang. Ja. Eind 19e eeuw werd er een spoorlijn aangelegd tussen Munchengadburg en Antwerpen. Was dat is dan de IJzeren Rijn, IJzeren -Rijn ja. Ja, die nog af en toe het nieuws is. Ja. In 1912 werd de uh, spoorlijn Weert-Eindhoven aangelegd. En van die tijd af is het met Weert steeds beter gegaan. Nou ja, steeds beter. Ik begreep dat er toch wel heel veel mooie oude gebouwen uh, afgebroken zijn. En, uh, en ja, dat het nu in architectonisch opzicht... nou niet misschien beter is Nee, dat is Maar wel in economisch Kijk, Weert is eigenlijk een Gaat, industriestad. Samen, ja. Of was het industriestad. Want ja, als je, als je geen vette grond hebt... dan kun je het enige wat je kunt doen is fabrieken. En dan uh, ja. daar iets maken. We hadden zelfs een lucifersfabriek. Dat is misschien bij velen niet meer bekend. Nee. nee. Maar in Nederland had drie lucifersfabrieken. En Weert had het daar één van. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk ook plek. Maar Weert heeft meerdere uh, industrieën gehad. En ze hebben nog industrie, maar die zijn verplaatst buiten de stad. Vroeger lagen die binnen de stadsmuren. Nou, noem, en als, nog eens, noem nog eens een paar van die industrieën die wij hebben. Industrieën, zo... we hebben smeedsdrukkerijen, oh, ja. hele grote hele bekende drukkerijen. Ja. Uh, we hadden een scheepswerf die inmiddels uh, weg is gegaan. We hadden uh, uh, bescheuten fabriek. En de, Weer de die waren bijna net zo lekker als de Weertelvlaaij. Want Weertel is ook bekend om zijn vlaaien, hè? Ja? Kijk, de, de, de weertervlaai. Wat is er dan in zo Weert... bijzonder aan die weertervlaai? Ja, maar in, Dat zal ik vertellen. In Weertel vind je nergens de reclame Limburgse vlaai, Altijd Weertelvlaaij. En dat komt omdat wij Weertenaarden menen... dat ze nergens lekkerder vlaai kunnen bakken als bij ons ja, in Weert. Ja, maar hoe komt dat dan? En dat is ook zo, hè? Ja, Want... hoe komt dat dan? Wat is uh, het geheim van die vlaai. Ja, kijk... Uh, uh, in 1912 werd de spoorlijn Weert-Eindhoven ja. uh, uh, aangelegd. En toen hadden we een uh, vrouwtje, of een, ja, een vrouwtje toen het deed was nog een meisje, die richtte daar een restauratie in, mm. in het station. En die ging dan langs de trein en daar verkocht ze van die kleine vlaatjes, die ongeveer 10 tot 12 centimeter groot waren. En dat noemden ze dan de Weertervlaatjes mm. En dan had ze ook nog een kan koffie bezig en de liep langs de trein. En dan was dat van Weerterlaatjes, koffie om in te nemen. Ja, ja, maar ik begrijp dus eigenlijk dat die Weertervlaatjes anders zijn... dan de Limburgse vlaaien, eh, omdat ze kleiner zijn. Eh, nou, uh, uh, kleiner zijn Weert, heeft natuurlijk ook grote vlaaien. Ja. Maar oh, de, oh, de, de smaak... De smaak van de Het zijn wel dus dingen die goed zijn, goed zijn om te weten. Ja, de nee. vlaaien zijn gelijk, maar wij menen dat ze een lekker ja, is. Okay. is dat... Maar goed, nog even, meneer Kop. Uh, uh, is er ook nog een beetje een vete gaande tussen Weert en Torn? Want wij hadden wel Weert benaderd, maar die wilden niet naar Torn komen. zeiden: nee, dan gaan we niet naar Torn. Is er nee, een soort animositeit tussen die plaatsen? Nou nee, nee, nee, want we hebben zelfs uh, de burgemeester... de tegenwoordige burgemeester van Torren... dat was uh, een jaar of vijf geleden nog een wethouder in Weert... Dus uh, nee, nee, nee, we hebben helemaal geen antipathie in de Oké, okay, nou dan is dat uh, verkeerd uh, ja, dat beschreven. Fijn, dus dat, dat is fijn dat dat dan meteen ja, uit de wereld is. Ja, natuurlijk, is het we, opgelost. geen jalousie het... omdat het uh, toren mooier is dan weer. Dat is dan weer. Uh, uh, uh, ja, kijk, uh, wel, uh, wel, iedere he? stad heeft eigenlijk zijn eigen charme. Ja. Nou, noem eens echt, ja. Ja. echt iets weerds qua charme. Qua, dat moet ook de koningin echt gezien hebben. Ja ja, ja. Uh, ja, daar zitten we nou. Uh, ja, daar zit, daar zit je. Daar was ik eigenlijk al bang voor. Ja, terwijl het, uh, het hoogtepunt uh, van het gesprek uh, moet zijn. Dat kloostertje van die Ursulina. Ja, uh, nee, dat zijn niet de Ursulina. Dat, uh, dat zijn de Birgitines. Ja, oh ja, dat zijn hele De, de Birgitines, maar ja, daar komt de koningin niet langs. Nee. Nee. Daar nee, hebben ze maar... dus wel uh, afgelopen donderdag een worst gebracht. Oh, om, ja, doe maar. Ja, ja, okay. Voor de nonnetjes. Ja, voor de nonnetjes, ja. ja. die nonnetjes die zoden in Reul daarvoor zo. Dus bidden. Maar ze bidden. Voor een borst. Worst op, ja? Nee, bidden voor we ja, ja, we goed, we goed weer. weer. Ah. Dus dat hebben ze goed gedaan, die nonnetjes. Dat van. klopt. Ja, ja, ja. Wat een borst allemaal niet ja, tot stand kan brengen. Nee, wie heeft die ja, borst aan Het gegeven? Was een, beetje, een beetje... Wie heeft die dan Nee, maar het was een beetje pijnlijk daar. Ja. Want in dezelfde week is uh, de moeder Abdis gestorven. En oh, dat jaren. is naar. En dat was een beetje, een beetje moeilijk voor de zusters. Ja. Want dat was al een leuk vrootje, die Ja, Maar toch even, tot slot, wat is ja. nou echt... Weerts, wat je gezien moet hebben als je er iets over vertellen wilt bij thuiskomt. Ja, eigenlijk alles. Alles toch wel? Ekeli ja, eigenlijk alles. Je kunt iets spe speciaal niet speciaal iets zeggen. Je kunt zeggen: ja, de weert gevlaaid. Dat is. Uh, ja. Maar ja, straks komt er en die zegt, ja, ja, Maar ik het vond is die wel iets wat we onthouden. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, Bart Kamphuis, we hebben het nu over de weert. Jij bent daar. Heb jij al een hoogtepunt ontdekt? Een hoogtepunt. Nou, het maar, hoogste maar, punt waar ik nu tegenaan kijk is een fotograaf op een keukentrapje. Ja. En uh, die fotografen hier die, die, die zijn uh, gewoon gaan staan voor een uh, aantal een hele dames hier. Bende, ja, een hele bende mensen. Een hele bende mensen. En deze drie dames die komen uit Landsgraaf. Landsgraaf, ja. En u staat hier al anderhalf uur, heeft u me net verteld. Anderhalf uur, te wachten op niks eigenlijk, want we zien toch niks. En toen, toen dacht u van, nou komt ze bijna en dan komt er zo'n lege fotograaf. Ja, precies. Zo is dat. Wat gaat u nou doen? Wat gaat u nu doen? Ik ben niks hier staan dan sta ik wat hoger. Maar misschien als u nou straks kijkt tussen die twee ellebogen... Ja, tussen die koppen doorgaan, het misschien lekker, ja. Want als we daar nu naar kijken, dan zien we... Een paar jongens halsbrekende toeren uithalen. Ja, dat hebben we net al gezien, een half uur. Dat is uh, een half uur lang. <laughs> dat was leuk. <laughs> ze, ze zijn aan het breakdansen, geloof ik. Hè? Oh, dan? Ja, dat is het breakdansen. Ja, maar we zien allemaal niks. Ja, de pers staat voor ons. Ja. Dat is ja. jammer. Altijd weer die pers, hè? Ja, altijd weer die pers. Ja. anderhalf uur staan we, we zien ook niks. Ja. Hadden ze dat vooraf niet verteld? Dat uh, in dat vak hier voor u? Ja, te laat. Fotografen met hele lange lenzen en ja. hele hoge keukentrapjes. Ja, we willen ook graag een keukentrapje. Ja. <laughs> nou, volgende keer keukentrapje meenemen. Dat mocht niet. We mochten mocht niks meenemen, nee. Oh, geen jee. Breukje, geen keukentrapje, niks. Geen okay. tafeltje, niks. Ja. Dan, maar ja, u, u staat hier wel met al die tegenslag, maar alle, wel alle drie met een enorme brede glijns op het gezicht. Ja, we moeten toch blijven lachen. Hè? Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Want de koningin, die komt. Ja. <laughs> maar uh, dan is Pinkpop, dat is bij jullie in de buurt, toch? Dat is bij ons in de buurt. Een straatje veilig. Ja. En gaat u daar naartoe? Nee, daar ga ik niet naartoe. Kom liever naar dag. Ja, kom liever naar Koningendag. Ja. Okay. <laughs> en, en wat moet er nou straks gebeuren, behalve dan dat al die uh, fotografen moeten gaan liggen, om het uh, voor u echt onvergetelijk te, uh, te maken? Het ja, is al onvergetelijk nee. genoeg, Gewone sfeer die hangt, deze ja. leuk. Ja, het ja. okay, is... dat we naar hier komen. Ja. Mm -hmm. En is, wie is de favoriet? Is dat zoals bij iedereen Maxima? Of... Ja, ja, Maxima. Ja, ja. Maxima, ja, Maxima. Dat is toch de naam die je overal hoort, hè? Ja, ja zeker. Maxima, overal, hè. Ja. Het is ook de mooiste van het hele stel, hè. Ja. <laughs> en hoe komt het nou? Ik heb geen idee. Nee. Ja, nee, wij wilden ook graag niet. erbij zijn, maar we konden niet, hè. Nee. We waren niet goed genoeg. Nee. Hij is hier zomaar voorbij gelopen. Ja, maar weer lol graag bij de koningin, hè? Maar ja. ja. We zijn hier aan de weer van niks. heksen. Nou, zullen we gewoon met, met z'n allen hopen dat ze snel komt? Ja, dat gaan we doen. Aan de hart zingen als ze komt, hè? En dan gewoon maar een paar keer flink omhoog springen? Ja. ja? Vooral voor nou, de ik, ik heb een heleboel zware tas aan mijn schouders hangen, ja. maar. Misschien dat er straks nog wel een uh, jonge dame opbij bij kan. <laughs> Op de schouders dan zeker toch, hè? Op de schouders van de NOS. Dat is ja. goed. Nou, daar houden we het ja. toch maar even bij. Uh, terug naar Hilversum. Ja, dag uh, naar Hilversum. We zijn niet in Hilversum, we zijn in Torn. Ja, We zo horen maar weer dat de pers staat in de weg. Daardoor kunnen de mensen het niet zien. Nee, wij zitten hier nog steeds in, uh, in Torn uh, aan tafel. Het is hier weer helemaal rustig geworden rondom. En uh, we zitten hier nog steeds met uh, Ger Beukenkamp, scenario-schrijver. Heeft zich heel veel met de koninklijke familie uh, bemoeid. Reinild is van Ditshuizen, kenner van het Koninklijk Huis. En met stadsgids Tjeu Koppen over de geschiedenis van Weert... Uh, ja, uh, meneer Koppen, uh, ik, ik zei het net al even... er is toch wel veel uh, moois uh, verdwenen ten gunste van economische belangen hè, in Weert. Dat, dat die, dat die waarheid moet ook maar uh, gezegd ja. worden. Vindt u dat wel uh, uh, jammer? Of zegt u ach... Jammer, jammer. Is Weert niet? nu lelijk? Nee, Weert is niet lelijk. Weert is, is toch wel een mooie, gezellige uh -huh. stad zonder meer... En uh, ja, oude, oude fabrieken die ze hadden staan, dus industrieën uit de binnenstad... die moesten verdwijnen, want dat was gewoonweg niet gezond. Mm -hmm. En uh, ja, dan moet je de fabrieken afbreken en dan kun je daar een nieuwbouw neerzetten. Mm -hmm. Maar dan, moet je dan zetten ze daar een nieuwbouw neer, die in die tijd in de mode is. Mm -hmm. En niet iedereen vindt het mooi. Uh, wat vindt u zelf? Eh... Uh, ja, wat vind je zelf? Uh, ja, sommige dingen zijn mooi, sommige zijn, uh, zijn lelijk. Maar uh, ik kan niet zeggen lelijke betonnen gebouwen, want ik heb ze een stadswandeling gehad, en er was toevallig een uh, betonfabrikant bij. <lacht> en, <lacht> Kijk, dat zijn natuurlijk ook nergens. <lacht> nee, nee, nee. Hoe belangrijk is het eigenlijk voor de Weertenaren... Uh, dat uh, de koningin hier op bezoek is en dat koningin dag hier vandaan. Uh... Word, uh, verspreid, zou ik me zeggen, dat iedereen het kan zien en horen. Kortom, uh, dat Weert belangrijk is vandaag. Ja, Weert is natuurlijk is Weert, uh, belangrijk. Nou, omdat... Maar hoe fijn vinden de Weertenaren dat? Uh, ik denk dat ze het allemaal wel fijn vinden. Als je tien mens, willekeurige mensen pakt uit Weert... ik ben het zeker dat er negen en een halve zijn die zeggen dat is, dat is hartstikke mooi. Ja, want is hier ja. soms het gevoel dat het daarboven de rivieren allemaal bestierd worden en dat zij over u gaan hier, over Limburg... en dat zij nou eindelijk eens een keer een beetje in het daglicht staan. Nee, dat geloof ik niet. Nee, nee, nee. Uh, kijk, het is dus zo. De koningin die gaat naartoe waar ze graag naartoe gaat. Die zal wel een, een, een aantal uh, steden genoemd krijgen of een regio. En dan heeft ze waarschijnlijk gezegd, weert, zelf... dat ga ik doen. En die heeft nou dit jaar weer gekozen. Ja, en, en ik vind het eigenlijk jammer dat ik er zelf niet bij kan zijn. Nee. Want ik moest hier in Torn uh, zijn ja, bij ja. jullie. Ja, Zie dat je wel. Dat heel fijn. Dat U heeft... was ook zo'n wetenaar die eigenlijk liever niet naar Torn gekomen was. Nou, dat zal, ik, dat zal ik vertellen. Normaal ja. ga ik graag eens een keer naar Torn. Ja, ja als het mogelijk is ja, natuurlijk. Ja. Maar vandaag... Uh, het, ja, ik, ik was nog niet in Torn. Er stonden er al een hoop politieagenten en die stonden hier tegen te houden... Ja. Dus je mocht daar niet door. En ik heb daar geloof ik wel drie kwartier over gedaan... eer dat ik een halve straat gelopen had. En ik wist ook geen weg naar hier toe. Dat is toch eigenaardig, want de burgemeester die hier zo net zat... die zei nee, er was geen enkel probleem. Iedereen kon hier gewoon zo naartoe komen. Maar dat klopt dus niet helemaal met nou, uw ervaring. Uh, uh, die zijn natuurlijk eerder hier geweest, neem ik aan. Ja. Want uh, ja, de, de koningin was nog niet hier toen ik hier aankwam... Nee. Oké, okay. Renilders van Ditshuizen, dit, uh, heeft u het idee dat dit de uh, laatste Koninginnedag is uh, met de koningin in beeld? Nou ja, daar hadden we het straks ook al ja. over, dat weet niemand behalve zij. Dus dan, ik heb geen idee in hoeverre ze daar... Uh... Nou ja, daar hing een beetje, dat is altijd rondom Koninginnedag en zeker uh, bij een hele hoop journalisten die in Den Haag werken. Zo richting 30 april, dan wordt men wat zenuwachtig... en dan denkt men, het grote bericht gaat nu komen. En misschien dus vandaag. Wij hebben het er ook met elkaar ja. over gehad en het is vandaag niet gekomen. Nee, want kijk, uh, wat ik al zei, koninginnendag is dus... De koningin heeft twee woorden om haar regeren, regeren te karakteriseren. Dat zijn Latijnse woorden. Dignitas, waardigheid en humanitas, menselijkheid. En daartussen balanceert ze. En vandaag is de dag van de menselijkheid. Hè? Van met, met de onderdanen. En niet van ook de dignitas, maar vooral de, de, de, de, de, dus de menselijkheid. En daarom zal zij deze dag nooit aangrijpen... om te zeggen, ik treed nu af. Want dan, dan haalt ze twee waarden door elkaar... die ze niet moet, door elkaar moeten... Nee, want zometeen gaat ze nog spreken. Dus we dachten even, van, het kan nog nee, komen. Maar dat is nee, dus uitgesloten is dat ze dat op zo'n moment zou doen. Kijk, alles kan. Als zij dat ja. wil, doet ze dat. Maar het lijkt mij buitengewoon onwaarschijnlijk... dat zij op dat bordes gaat staan en zegt... dames en heren, ik ben u weer... Ik, ik wil mee. u ik wil iets leuks vertellen, ik hou er mee op. Ja, dat, dat lijkt mij nee, buitengewoon onwaarschijnlijk. Dat doe je ook niet in, na, in de nabijheid van je, je oudste zoon natuurlijk... die ernaast staat. Ja. Dat kan natuurlijk ook al niet. Het ja, nee. is dus een beetje een genante vertoning, ja. zou het nee, eigenlijk nee, zijn. Ja. Maar toch, uh, Gerbeukenkamp, u kan bijna niet wachten dat er... Uh, een nee, vers hoor. bewind komt, nee, hè? Hoor, nee, scher, nee, ik heb het helemaal gehad. Nee, we, we stoppen er niet mee met, uh, met uh, het Koningshuis. Hey. Althans ik stop er niet ja, mee. U... Ja, ja, ja. ja, dan bent u waarschijnlijk de enige vandaag. Ja, nou ja, dat nee. zou kunnen, maar het maar speculeren over die opvolging... dat is ook een gezelschapsspel. Ja. De, de majesteit is de een van de weinige beslissingen die ze zelf kan nemen. En als ze vanavond in bed ligt en denkt, doe het morgen, <unusual> ja. dan doet ze het morgen. Maar bovendien... niemand weet het ooit. Nee, maar bovendien heb je natuurlijk ook de kwestie... dat de kinderen van Willem-Alexander ja. en prinses Maxima nog klein zijn. Er is altijd en... wel iets. Mi ja, er is altijd wel iets. Maar Geert Beukenkamp ermee ophouden. Zometeen als, als Willem-Alexander en Maxima aan de bewind zijn... dan komt er weer een nieuw gezin dat misschien gewoon interessant is. Die prinsesjes te groeien op weet wat daar allemaal weer voor materiaal is. Ja, eentje. maar dan moet anderen het maar doen. Ja. Ik bedoel, uh, het gaat ook niet altijd letterlijk om de anekdote. Hè. Het gaat ook om, natuurlijk om de, de, de symboliek... en de, de grote verhalen die je vertelt met de koninklijke familie. En al de incidentjes moet je niet willen behandelen, vind ik. Welke oranje figuur zou je nog eens in een stuk willen dramatiseren? Daar hebben we het net met uh, ja. Reynaldus morgen over gehad. Dat is onze de, de stadhouder Willem III. Het is ver, ver, ver uit de leukste, interessantste, bekendste... De machtigste, volgens die woorden, is koning van Engeland. Engeland geweest. Ja. Ja. En, ja. En de enige gekroonde Oranje. Hij is de enige die een kroon op zijn hoofd heeft gehad. Dat was in, in, in, in Engeland. Engeland, Als was Engelse koning. En de Oranjes worden namelijk niet gekroond, zoals nee, we weten. Nee. Alleen hij, is dat is heel bijzonder, gekroonde ja. Oranje. Maar ja. goed, hij was, ik, ik zie zo een schilderij voor me, vrij, vrij jong nog, getrouwd. Uh, met Maria, Stuart. Met Maria Stuart, ja, Maria ja, Stuart. Ja, en ja, ja. waarom is hij zo interessant? Omdat hij koning van nou, Engeland was. Nou ja, hij dus was, uh, uh, zijn schoonvader, dat was, er was, er was de, de koning van Engeland, En ja. Jacobus II. En die, die dreigde katholiek te worden, ik zeg het allemaal ja. heel, heel, heel ja. simpel. En toen hebben de Engelsen hem gevraagd om katholiek te worden meneer pikken <laughs> we dat, ja, dat ja. we hebben de Engels hem gevraagd om, ja. uh, om, om, om als, als, als Nederlandse stad ja. op de Engelse troon te gaan zitten ja. bovendien hij was homoseksueel en dat zijn leven lang een, een, een hele mooie innige uh, verhouding met Hans, Hans uh, Bentink, uh, die hij eerste minister heeft gemaakt in Engeland dus de, de Tony Blair dus mm -hmm. we hebben daar in Engeland uh, nou toch de zaak zo'n hoe, hoe lang is het geweest een jaar of twintig wel ja, uh, is dat algemeen uh, bekend dat hij homoseksueel was ja, het algemeen Bekend. Er zijn de staatsstukken voor. Ja, ja. Hij heeft ook, hij heeft ook zijn, zijn, zijn lievelingen gehad waar hij landgoederen aan verdeelde. Hij kreeg ook geen kinderen. Maar nou, zegt dat niet zoveel over homoseksualiteit. Maar dat was nee. vrij openlijk en duidelijk. Ja. Ja, nou ja, omdat uh, ook de koning Willem II uh, als biseksueel werd voorgesteld ja, ja, in die serie. Ja, ja maar dat, wat die dat, dat betreft serie. komt het overal voor. Dus. Ja, ja nee, maar, <laughs> nee, maar goed, dat was dus niet de eerste dan die. Uh, nee, nee, nee. nee. nee. Maar ook van de mannen, nou, Wat ja. ook nog bijzonder is van die, van die koning Willem III, is dat hij want zijn vrouw werd eigenlijk, ja, hij koning van Engeland, dat hij dus zichzelf koning werd. Want eigenlijk was hij een prins gemaal En hij zei gewoon, ik doe dat niet als ik niet koning word. Dan zouden prins Klaus dat kunnen zeggen, ik wil koning worden. Dat is heel bijzonder. Oké, we gaan tot aan het nieuws even luisteren naar G. Reinders. G? Yes, daar komen we. De kok van de labouze zal wel bezig in zijn keuken om bij het buffet. En drieëntijds is over, ook een dame in het ramen voet sigaretten. sigaret. De eerste heks stikken dat door de pistool steek. Wat op zes, mooi in mijn streek. De gemeente Vega hebben voor Kappala weer de ganse grote gracht. In de gemeente leger heeft hier in de binnenstap ver alleen risico's spek gelegen. De vriend of de netjes te wachten in het vuile twijfel. Ik kwam op zeven, zorgde ik morgen in mijn spreek. De, de, de, kumme, de heren, vlak, door de tof, ik snap de blauwe buksen, strappen over de opbreng en trekken dezelfde man. Oh, Roer en wit ruikt de eerste bus naar de heen. Qua dawa, zonnet ik mooi. Qua dawa, zonnet ik mooi. In me spreekt. Me spreekt. Weet ons aan mijn wakker doen. Me spreekt. En ik ben de Ik wil Ja, dat was geen met het nummer Maastricht. Dank je wel, voor deze uh, geweldige muziek. We gaan zo naar het nieuws van één uur, maar uh, daarna blijven we nog even bij u, want ja, zolang uh, de koningin nog in weert is, zijn wij ook op onze post. En zometeen willen we natuurlijk in ieder geval haar uh, laatste, uh, haar afscheidsspeech uh, beluisteren. Afscheidsspeech van deze dag dan? Ja, goed en van weert natuurlijk. En, en nou ja, goed. Dat komt dus uh, zometeen allemaal. Maar eerst uh, het. Nieuwsbulletin. En misschien is er ook nog wat sterren dat weet ik niet. Tot zo, in ieder geval. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Jaargang 2011. Paniek, paniek, paniek! Wie gaat het worden? Twente, Ajax. Of toch nog PSV? De spanning draait er vanaf. Radio 1 is erbij, morgen van 2 tot 6. Natuurlijk hebben ze allemaal een radio bij zich. Volg de strijd om de schaal. En dan is er de laatste actie. En luister Radio 1, het nieuws van alle kanten. Rondom 10 komt vanavond live vanaf Koninklijke Grond, Paleis Soesdijk... Wat voor koning moet prins Willem-Alexander worden? Een meeregerende vader des vaderlands? Of wordt Willem IV een koning zonder macht, met alleen een ceremoniële rol? Een koninklijke discussie, vanavond live in rondom tien... bij de NCRV op Nederland 2. Corine Kolen, hoe mannen liefhebben. Denken mannen echt maar aan één ding? Mannen als Arnon Grunberg en Paul de Leeuw vertellen er meer over. Corine Kolen, hoe mannen liefhebben. Nu in de boekhandel. Dit is Radio 1.